10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Debora Blekkenhorst en Robert Meder. Veel toeren het komende half uur. We nemen afscheid van onze gasten. Saskia van Erven-Carsia. Willem Middelkoop. En Frits Wester. Eerst het NOS Nieuws met Ewou de Jong. Het geweld tegen politiemensen wordt steeds ernstiger. Dat zegt korpschef Kloosterman. Die in de raad van hoofdcommissarissen belast is met het geweld tegen agenten.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 Volgens de korpschef zijn er niet meer geweldsincidenten, maar zijn die wel ernstiger. Zelf registreert de politie ongeveer 500 gevallen van agressie per maand. In Utrecht is een dode gevallen bij een schietpartij op de Valkland Dreef. De politie heeft twee mannen aangehouden. Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Er zijn berichten dat er vijf keer is geschoten en dat er een ruzie aan vooraf ging. De organisatie van de Tour de France, u hoorde het net al laten... de Franse politie onderzoek doen naar het spijkerincident... in de etappe van vandaag. Enkele tientallen renners reden lek... nadat er spijkers op de weg waren gestrooid. Dat gebeurde tijdens de afdaling van een Pyreneeënkool... toen het peloton met zo'n 70 kilometer per uur reed. Onder degene die lek reed was Cadel Evans, de toerwinnaar van vorig jaar. Onder invloed van gele truidrager Bradley Wiggins... hield het peloton de benen stil... zodat de renners die lek hadden gereden konden terugkeren... De etappe van vandaag werd gewonnen door de Spanjaard Luis Leon Sanchez... die voor de Rabobankploeg rijdt. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Later in de nacht kan weer een enkele bui voorkomen. De minima liggen rond de 10 graden. Morgen begint met wat zon, maar al snel volgt bewolking en regen. Middagtemperatuur maximaal 18 graden. En na morgen blijft het wisselvallig, maar het wordt wel wat warmer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Technisch directeur van de ploeg Erik Breukink. Hij zit thuis met een hernia en zag Luis Leon Sanchez winnen vanaf de bank. En onze top 5 wordt weer wat mooier. De uitslag van Tijd voor Tijd. Maar eerst onze gasten aan tafel. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Saskia van erven Garcia gaat voor Colombia Schermen in Londen. Wanneer ga je weg? 20 juli vertrek ik. Heb je er al een beetje een beeld van? Um, nee, eigenlijk niet. Ik vind het echt zo spannend... Ja, ik weet niet wat ik moet verwachten. Hoe het Olympisch Dorp eruit gaat zien. Hoe mijn trainingsweek er nog uit gaat zien. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd. Ben je niet een beetje bijgepraat? Dat ze je toch iets hebben meegegeven? bijvoorbeeld Of vanaf de bond van, goh, uh, nou ja, meld je hier, meld je daar en, en doe vooral dit. Maar... Ik heb heel veel mailtjes gekregen en heel veel documenten die ik moest invullen. Maar uh, ik denk dat ik deze week nog uh, heel veel informatie zal krijgen. Ja. Ken je andere Colombiaanse sporters die ook in het team zitten? Uh, er gaan geen Colombiaanse schermers... maar uh, er gaan uh, ongeveer 106 atleten uh, uit Colombia naar de Olympische Spelen. Maar ik ken ze niet. Dus dat is voor mij ook heel erg nieuw... Uh, dat, dat ik al die mensen, ont uh, al, al die mensen ga ontmoeten... Hmm. En ook een mens van het uh, Olympisch Comité. Maar je spreekt wel Spaans, mag ik aan ja, ja, ja, ja, ik spreek Spaans. Ja, maar de openingsceremonie bijvoorbeeld, die moet je laten lopen. Uh, want het schermen is op de uh, 28 e ja, de tweede dag. Uh, ja. ga je, of ga je wel? Want het is de 27 e avond. Ja, dat, het is de dag voordat ik moet schermen. Maar ik ben nog aan het uh, nadenken of ik ga. Want ik heb gehoord dat het uh, dit jaar wat uh, ingekort is. Omdat het normaal heel lang duurt. En um, het hangt ook een beetje van de dag af uh, hoe ik me voel, zeg maar. Want het kan twee kanten op. Of ik ben heel erg moe en ik ga niet. Of het kan juist heel veel energie uh, geven. Dus um, ja, dat, uh, dat ga ik nog even met mijn ja, maar, trainer bespreken. Of het energie geeft, dat weet je vaak pas achteraf, denk ik. Uh, ja, nee, nou ja, het hangt een beetje van... De opwinding ernaartoe, de... Ja, bedoel ja, je? Ja, dat? precies. Ja, ja, ja. Ja. Je hoort heel veel van uh, uh, sporters, dat ze worden bij, uh, zeker als ze voor het eerst gaan... dat ze worden bijgepraat door uh, sporters die al heel vaak op de Spelen zijn geweest. Om je inderdaad vast voor te bereiden op, uh, op al die indrukken die op je afkomen. Want dat schijnt inderdaad nogal wat te zijn. Heb jij je laten informeren door andere sporters over wat er allemaal op je afkomt? Uh, nee, nog niet. En Eigenlijk <laughs> zou ik dat wel graag willen. Maar het is heel moeilijk, uh, omdat ik dus in Nederland woon... Uh, uh, contacten hebben met de Colombiaanse sporters... die dus misschien al wel een keer geweest zijn. En, uh, Nederlandse sporters? Ja, Nederlandse sporters. Uh, uh, ken maar, ik... maar... Nederlandse schermers bijvoorbeeld ook. Of Markje ja. Thewe bijvoorbeeld, die gehockeyd heeft... en dat nu doet voor de Nederlandse Olympische ja. Sporters. Ja, ik heb... Ik, uh, Volgens mij gaan ik we zo, zo meteen jou een telefoon <laughs> geven van Doe maar. <laughs> heb je het idee dat je nog iets mag verwachten uit Nederland... of is het echt helemaal klaar nu je Colombiaanse bent? Um... Hoe bedoel je? Gewoon qua, qua steun of... Uh... Ja, qua steun of qua adviezen die ze je toch nog geven? Of hebben ze gezegd, nee jij wil voor Colombia sporten, prima... maar dan hoef je van ons ook niks meer te verwachten? Um, nee, ik, heb, uh, ik, heb, ik, heb heel, ik krijg nog heel veel steun vanuit, uh, vanuit de Nederlandse bond ook... en van, uh, vanuit schermers. En uh, die zijn gewoon heel erg blij voor me. En uh, die vinden het gewoon heel erg fijn voor me dat ik weer kan schermen... omdat ze weten dat het mijn passie is... En, Um, ik ben er ook heel erg blij mee dat ik, dat ik twee, land, twee nationaliteiten heb... Die, uh, die mij heel erg steunen en die trots zijn op mij. Hebben ze geen moment gezegd, wat jammer dat je overstapt... of eigenlijk een andere nationaliteit aanneemt? Ja, dat zeker ja. weet. En nog steeds, zegt ze het. Dus, uh, maar maar ja, ja, mijn keuze toen is... Toen zei jij, jullie zijn te laat. Ja. <laughs> maar maar zou je, zou je, stel dat het heel goed gaat en je denkt, wauw, ik ga nog vier jaar door. Zou je dan weer terug mogen ook om uh, weer voor Nederland uit te komen? Um, uh, de regel is, als je van nationaliteit verandert, dan is dat voor altijd... Maar ik heb wel een verhaal gehoord dat uh, vanwege problemen dat iemand ook wel weer terug is geswitcht. Dus, uh, maar uh, om eerlijk we, dan te dan zijn, dat moet volgens mij het land ook toestemming geven op ja, dan, dat je dat doet. Ja, maar ik, uh, ik ga sowieso vier, nog vier jaar door. En, uh, um, maar dat wil ik nog, uh, dat wil ik gewoon voor Colombia doen. Nou, dat ja. hebben wij weer. Ja, dat is Rio, hè? Dan, uh, ja. Is dit een soort van voorbereiding op Rio eigenlijk? Zie je het ook eigenlijk zo? Eigenlijk wel. Ik heb in één jaar tijd heel veel bereikt. Uh, ik heb drie jaar geen uh, internationale toernooien gedaan. En uh, vorig jaar in juli was mijn eerste toernooi... die ook meetelde voor de wereldranglijst. En uh, dat ging heel erg goed. Dus in één jaar tijd heb ik al heel veel, uh, heel veel bereikt... en uh, ben ik heel veel, ja, heel veel beter geworden ook... En uh, ik kan niet wachten om gewoon uh, uh, ja, door te gaan met trainen en te, ja, en, uh, te groeien eigenlijk. Dus uh, ik zie dit uh, als mijn droom die uitkomt. Maar ik ben nog niet op mijn... Uh, uh, ik, ja, ik kan nog veel meer. Dat voel ik gewoon. Maak je een beetje kans op een medaille willen we dan toch altijd wel graag weten? Um, als, ik het als, ik, als ik het realistisch ga bekijken, uh, sta ik nu nog niet in de top 8 van de wereld. Ik sta 23ste op de wereldranglijst. Um, maar uh, ik heb het afgelopen jaar wel tegen, hele, tegen de top acht schermsters geschermd... waar ik echt met één punt van heb verloren. Dus dat zegt al heel veel dat, uh, um, dat, ik, dat ik het misschien deze keer wel kan omdraaien. En ik ben ook een beetje de underdog van, uh, van de Olympische Spelen. Ik heb uh, al die andere meiden trainen hier vier jaar voor... en ik, uh, ik heb hier één jaar voor getraind. En uh, ja, ik zeg, uh, alles kan gebeuren. Zo is dat. Ja. Nou, nou moet jij op de 28 bak. Dan ben je dus uh, de 28e s'avonds laat uh, klaar. En dan? dan ben je klaar. De, de Spelen moeten voor heel veel mensen nog beginnen. Je zit in het Olympisch dorp. Wat, wat ga je daarna doen? Um, ik ga proberen om bij andere sporten te kijken. Ook bij, uh, bij, bij het schermen. Ik ga proberen om bij uh, Bas Verweijlen te kijken. De Nederlandse schermer. En um, verder ga ik echt heel erg uh, genieten van alles. En ik neem mag je mijn camera overal in bijvoorbeeld, op je accreditatie? Mag je overal naar binnen? Um, volgens mij moet ik nog steeds kaartjes uh, regelen. Maar ja, dat zie ik dan wel. Ik concentreer me nu gewoon op het schermen. En op, uh, de week dat ik daar ben, op het trainen en het schermen. Ja. Ik neem wel mijn camera mee. Ik ga heel veel foto's maken. En... Uh, ja. ja, heel veel uh, mensen leren kennen ook. Ja, dat ja. is wel gebruikelijk. In het Olympisch Dorp hebben wij uh, begrepen, vooral als de sporters klaar zijn. Dan weten we van de verhalen inmiddels dat iedereen elkaar heel erg goed uh, wil leren kennen. Al is het maar kortstondig. <laughs> heb je de verhalen ook gehoord over uh, ik heb de, verhalen de wel feesten gehoord. en de orgies? en uh, Nou ja, verzin het maar. Alles, ja, uh, ik, weet niet, ik denk niet dat ik daar aan ga meedoen. Maar uh, <laughs> ik bedoel eigenlijk <laughs> meer... Ik <met> denk <laughs> niet dat ik daar ga meedoen. Nee, dat de herberg nog een kleine mogelijkheid wil, Ja, Nee, ik doe daar niet aan mee. <laughs> nee, maar ben, je, ben je wel iemand die dan rond gaat lopen... en de O en A van... kijk, daar zit, loopt een beroemde sporter en daar loopt een beroemde sporter? Ik kan, um, me dat zelf, kan me dat zo voorstellen. Nou, ik fotografeer heel veel. Dus ik zie de mensen dan je meer... Je een opleiding als... gedaan, heb ik ja, ja, en ik studeer nu journalistiek. Dus ik zou dat heel graag willen combineren. En uh, misschien daar ook kunnen... Ja, dat wil ik daar ook graag toepassen... nadat ik geschermd heb. Dus ik, het is niet, zeg maar... ik heb uh, dat ik... Ik bewonder wel een aantal sporters... maar niet, niet op een manier dat ik uh, een handtekening ga vragen... maar meer, ik denk dat ik meer aan ze ga vragen van... Uh, mag ik misschien een, een portret van je maken... En een paar vragen stellen om, uh, om ja iets te produceren eigenlijk. Dus je gaat foto's maken van, de, van binnen van het Olympisch dorp. Wat een mooi fotoboek wordt dat dan, zeg. Ja, ik ga, ja dat, uh, dat ga ik ook. Dat zijn foto's op... van binnenuit eigenlijk. Ja, ja maar jij, jij zit toch steeds met die orgen nee, in je hoofd? Nee, nee, nee, nee. Nee, maar... Dat, dat... Neem dan ook je camera mee. Ja. Nee, maar het is, is echt verboden gebied hè voor iedereen. Want je komt echt het Olympisch dorp, ook, uh, zeker als journalist, kom je daar gewoon niet binnen. Ja. Maar zou je je dan wel mogen er... publiceren, vraag ik me dan ook af. Of, of gaat iemand er dan voor liggen van nee, dit... Dit zijn wel jouw foto's, privéfoto's, maar je mag ze niet naar buiten brengen. Ja, dat weet ik niet. Maar ja, ik ga, ik, ik ja, dat, ik ga natuurlijk. De Gewoon ja. doen. <laughs> nee, ik zou ze niet maken. Uitbrengen. Ik wil. Ja, ik ga ze sowieso maken en uh, voor mezelf. Maar en als ik het ergens kan publiceer, dan, uh, dan ga ik dat ook. Proberen. Van wie wil je absoluut een foto maken? Uh, Usain Bolt. <laughs> ja. Ik ben, uh, ja, ik vind hem echt heel gaaf. Want? Um, ik hou van zijn zelfverzekerdheid. En niet, ik vind hem niet arrogant. Maar ik, ik vind het gewoon mooi om naar hem te kijken. Omdat hij, hij gelooft zo erg in zichzelf. En dat vind ik, vind ik heel erg mooi. En ik denk dat ik daar ook heel veel van kan leren. Als sporter? Ja, als sporter. Ja. Vind je vind je dat, het? Frits zit te Is. kijken. Nou ja, ik zit Kijk. Ik zou dan toch even die handtekening ook vragen. Als je hem dan toch op de foto zet. Maar, wat zei je? Ja, nee, ik heb een handtekening, man. Nee, jij zei net bij de Tour de France dat je ook altijd soort dingen op wilde halen. Nee, nee. Nee, maar Frits, uh, jij, ben, ja, jij vraagt toch ja. ook geen handtekeningen aan politici? als je daar nee, mee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar toen ik in de Tour de France was, kreeg ik zo'n petje. Er staan wel de handtekening van Hino en Polidore zo op. en Ja, dat is een oude jeugdhelden, dus dat vond ik toch wel weer grappig. Maar nee, vroeger had ik... Handtekeningen van Schaatsers, artsen schenken van, van, van uh, voetballers uh, bij het AZ-stadion Alkma ja. en Alkmaar natuurlijk gaan aflopen. Maar nee, nu niet meer. Nee, maar Hoe mooi wil je een handtekening hebben als je een persoonlijk portret zelf gemaakt van Juris en Bolt hebt? Dan is, ja, nou, er handte is, is een handtekening. Dat, dat, dat, dat is de handtekening. Tekening. Dat is de handtekening. Dat is ook zo. Ja. Maar uh, dit is inderdaad een hele mooie sporter. En, uh, ja. naar de hele wereld kijkt natuurlijk naar, naar de man. Het koningsnummer, de 100 meter. Uh, ja, dat is het moment van de speler. Willem Middelkoop Wille ja, doet het volgens mij helemaal niet aan het Maar je bent met een nieuw boek bezig overigens. Zou daar wel bijvoorbeeld iemand zijn handtekening nou, in mogen ik, zetten? Ik, ik, nou, ik ben met de fotoboeken bezig. Kijk. Want ik ben natuurlijk heel lang fotograaf geweest. En ik ben sportfotograaf geweest. En ik heb Carl Lewis gefotografeerd. Ooit in Enschede. Het is één keer in Enschede geweest. Hij was toen ja. volgens mij wereldrecordhouder de, op de 100 meter. Op de FPK-games. Uh, ja. Heb je toen ook zijn handtekening uh, Nee, maar ik heb, ik heb toevallig de foto's vorige week bekeken. Want ik zit allemaal in doen om het fotoboek te maken. En het is zo indrukwekkend om die mannen live te zien lopen. Dat gaat zo vreselijk hard. Yeah. En het is zo fotogeniek. Weet je, zo gespierd. En, uh, dus ik kan heel goed voorstellen dat je daar heel erg uh, met hele mooie foto's terug Mochten ze daar hulp voor nodig hebben dan. Uh... Nou, ik heb het net tegen gezegd, je moet, je moet dat, dit gewoon gebruiken om als je als uh, fotograaf, en journalist ook hierna aan het werk wil, moet je deze kans zeker gebruiken om uniek materiaal te maken. Dat is maar het. een portfolio als je ze ja. niet kan Ja, dat uh, zeker. Share. Ja. ja. Dus, en ik vind, uh, het, ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. En uh, dus ik zie het ook niet als een, een moedje of zo. Ik vind het gewoon heel erg mooi dat ik de kans krijg om naar de Olympische Spelen te gaan. mijn droom die uitkomt. En dat ik ook nog. Sporters kan fotograferen en. Uh... Ik denk dat een nieuwe revue dat heel leuk vindt. Een sporter die zelf met een reportage <tie> terugkomt. Ik zou ze mooi gebellen. Maar vindt als ik het leuk om het ook een nieuwe revue te verkopen. Nou, mag ook, in zijn? Ik ga even kijken. Mag dan ja. ja. zijn? Maar het wordt over het algemeen mooi afgedrukt in het blad. Ja. Ja. Uh, Willem, uh, jouw boek goud en het geheim van geld overigens uh, komt binnenkort ook uit. Dat is ook ja. trouwens een mooie link met Colombia als het om goud gaat, hè? Uh, ja, in uh, Colombia wordt veel goud gevonden. Eigenlijk in heel Midden-Amerika. Dus een hele rijke streek, hè, een hele Andesgebergte. Colombia is natuurlijk lang onrustig geweest. Het is nu veel veiliger geworden. Er komt uh, een heel, ja, heel normaal leven is eigenlijk teruggekeerd. Uh, daarom zijn ook veel mijnbouwbedrijven daar ook teruggekeerd. Er wordt op dit moment veel uh, naar goud gezocht. Aan andere grondstoffen wordt ook heel veel gevonden. Ik investeer zelf ook in Colombia. En uh, dat, nou, dat, dat heeft me geen mind gelegd de laatste Want tijd. Dus goud, ik... dat is het, dat moet je doen? Nou, goud en zilver. Um, dat zijn eigenlijk uh, van oudsher altijd valuta geweest. Hè. Het is geld geweest, altijd de baas van geld geweest. We zijn het vergeten. Er is ons geleerd om goud en zilver niet meer als geld te zien. Maar uh, onthoud, het is gewoon geld. Het is geld wat niet kan worden bijgedrukt. Omdat in de rest van de wereld zoveel geld wordt bijgedrukt. Zelfs Zwitserse frank, omdat die Zwitsers niet meer willen dat die Zwitserse frank zo sterk mm -hmm. is. Is de vlucht naar goud en zilver een natuurlijke? Uh, Rusland is veel goud aan het kopen. China is veel goud aan het kopen. Heb ik over landen, hè, wat de ja. landen doen en de rijke mensen. Um, dus die goudprijs is niet voor niks al twaalf jaar aan het stijgen. Nou, ik heb mijn hele uh, zakelijke uh, leven opgebouwd... rondom investeringen in grondstoffen en met name goud en zilver. En daar ga ik mee door, want uh, best yet to come. de beste is ja te komen. De grote vlucht naar goud en zilver die gaat nog komen... omdat die problemen in het geldsysteem alleen maar groter worden. Mm. Nou, als, je als je dat wil begrijpen, wat erachter zit... Dan, um, dan is het handig om mijn boek te lezen. Niet om te pluggen, hoor, want uh, daar gaat het me niet om. Maar... Ik, dat is best een uitgebreid verhaal om te vertellen. Er wordt door autoriteiten een strijd tegen goud uitge, uitge, uh, uitgevoerd. Dat klinkt weer heel raar, maar er is eigenlijk een oorlog tegen goud aan de gang. We moeten in dat geld blijven geloven, papieren geld. En daar wordt die rol van goud continu gemarginaliseerd. En er komen grote wijzigingen in dit financiële systeem. En ik voorspel je, dan gaat goud gewoon weer een rol krijgen. Nou, overigens uh, gaat Frits Wester zo een link leggen tussen een sabel. En de politiek. Ja. <laughs> Luisteraars, blijft aan uw toestel. De fun by three, and it ain't what you do, it's the way that you do it. Frits? Ja? Kom maar op met die anekdote. Een oh ja, mooie verhaal even over is over zo. Of hij hem schermen heeft en of hij hem met politiek heeft. En uh, ja, er is wel een link, want als je het op de Britse lagerhuis ziet. Heb je, had je vroeger echt twee partijen die tegenover elkaar stonden. En die, uh, je ziet het nog altijd uh, op, bij het Britse vragenuurtje. Waar, uh, uh, order, order, dat, dat, dat, dat verhaal. Order, order. Maar dan zie je uh, echt twee partijen tegenover elkaar staan. En die afstand tussen die twee banken... die zou ooit uh, ja, bepaald zijn aan de hand van de lengte van twee degens. He, die Lords, die hadden toen allemaal altijd een zwaard bij zich. Hoe lang is een degen, Saskia? Dat, dat weet ik op dit moment niet. Oh, precies. Okay. Okay. Beter ja. dat ik geen antwoord geef. Maar goed, goed uh, gaan we maar de afstand van twee degens. Dat ze elkaar net niet konden prikken als het uh, debat iets te heftig uh, werd. Dus uh, ongeveer zoals bij jullie thuis vroegen: je vader en je moeder. Uh, ja. Uh, ja. Aan de keukentafel. Aan de keukentafel. Ja. Volgens mij hadden jullie ook een keukentafel. Die de afstand van twee degens ja, hadden. Ja, vooral als ze ruzie hadden. Hij hielden ze precies hij is die afstand. 1,10 overigens, Maximale lengte. Oké. Okay. Ja. Dat je het weet. Dat is ongeveer 2,20 meter daar. Met een klein stukje ertussen. Ja, nee, ik denk nog steeds in die keukentafel, maar dat <lacht> zal, zal het ongelooflijk <lacht> niet, niet geweest zijn. Um, um, ja, willen in de toch nog heel even terug op het goud. Want ik dacht, dan maak ik ook nog zo'n mooi bruggetje naar zo'n gouden medaille. Want daar, daar hopen we dan toch misschien een beetje ook op voor Saskia. Maar ben ik dan uh, te optimistisch, Saskia? Jij zei nee. net al, ik ben een beetje de ander dag, maar... Ach. Ik vind, dat, je dat, uh, ik, ik vind dat, uh, dat ik wel in alles mag uh, geloven, dus... Uh... Ik ga er alles voor geven om, uh, om toch voor het goud te gaan, ondanks uh, dat ik nu niet in de top 8 sta. Hoe wij dat ook? Toch? Nou, dan hoop ja. ik dat hij van massief goud is. Want uh, 1 gram goud is tegenwoordig al, uh, wat is het, 40 euro waard. Dus... Uh, maar ik weet niet of het massief gaat. is. Ik ook denk ook dat, is. dat het uh, koper is met een laagje goud. Ik maar, uh, ook dat, dat zoek dat op. laatste uh, beetje... Mensen googelen. <laughs> Frits, jij gaat ook naar de ja. spelen? Ja, als het goed is ga ik er even naartoe. Want uh, Rick Niemand gaat een uh, programma daar vandaan presenteren voor RTL. En dan uh, ga ik ook even aanschuiven. En daarna ga ik en ik uh, over de politieke programma's maken. Op weg naar de verkiezingen. Uh, vanaf, het plein, het, ja. Ja, vanaf het plein in Den Haag, uh, daar komt een grote tent te staan en dan gaan wij uh, een soort politieke talkshow maken. Na het eerste debat, uh, wat ik dan doe op 26 augustus, dan doet Rick nog een debat in Caray met uh, wat meer partijen. En dan uh, tussendoor gaan wij uh, yeah, politici maar, en leuke gasten ontvangen. Maar wordt dat dan uh, dus op RTL4? Op, op, op RTL4, de... RTL ja. Op de tijd dat nu... Uh, ja, dus nu ja, eerst v Oranje, uh, nu, nu Tour de Jour... en uh, dan straks de Olympische Spelen en dan uh, daarna politiek. En ja, dan, dus uh, is dat talkshow, die talkshow-format wordt helemaal doorgetrokken bij... De hele zomer, is dat? ja. ja, ja. ja. Is dat dan, wordt het dan niet een blijvertje? Ik kan me voorstellen, als dat nu er allerlei is. Er zijn wel ideeën over allerlei programma's... maar dan zien we dan weer uh, ja. eerst maar eens even die uh, verkiezingsdag halen. Nou, dat is me te makkelijk. Wat voor ideeën is er dan? Nou oh ja, er, er, er wordt wel over nagedacht, over dat slot, maar er wordt bij alle omroepen natuurlijk over nagedacht... en ook bij stations. Ja, maar je op. zegt net dat er een idee is, dus dan ben ik... Er zijn wat altijd ideeën, ideeën. Ja, het is zo ja. zijn als er geen ideeën. Ja, maar wat voor ideeën is er dan? Het zou ik zijn als er geen ideeën waren. Waarom doe je er zo moeilijk over? Het wordt Frits een talkshow. Nee, nee, nee. nee, nee, E. Nee, nee, nee. Die wil toch ook zo graag? Wat zei je? Die wilt toch ook zo graag een eigen vraag? Nee, maar RTL zijn er natuurlijk ook ideeën over dat moment. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat is nog helemaal niet duidelijk. En dat weet ik ook niet. Jawel, je weet het wel, maar je mag waarschijnlijk niet zeggen. Of je wil het niet zeggen of gewoon verhaal. Ik heb wel eens begrepen van RTL. RTL vindt het heel vervelend dat allemaal RTL-kooi-weeën. Konden u bij Paul bij. Programma's van publieke omroep. Ja, terwijl ze zelf niet zo'n zo ja. programma hebben op die laatste avond. En waar ze dat bedenken. talent konden gebruiken. Ja. Ja, okay. ja, nou ja, zo dus. het dus, dus is inderdaad ik, wel heel erg mooi dat ze dan op RTL. een leeftijdshow gaan beginnen. om te voorkomen dat ze. Bij de NLB nee, NLB nee, wel, nee, ik geloof niet, niet dat, dat, dat, niet dat, dat bij, bij, bij uh, RTL daar uh, veel weerstand tegen is. Tegendeel, uh, ze vinden het allemaal prima dat ik daar zit. Nee, maar ze zouden dus ja. wel graag ja, ja, zelf dat talent ja, gebruiken. gebruiken in eigen huis. Dat is natuurlijk wel jammer dat na baden van wat toch een soort nationale stamtafel was. Een beetje de moeder van de talkshows in Nederland, ja. Nou, ja, uh, dat er daar niks meer gekomen is. En zo uh, nou, kwam Pauw Witteman, Kneel van der Brink, andere BMW hebben we nog een tijdje gehad. Uh, dus wie weet komt er WTL ook ooit weer is iets, dat we daar weer kunnen aanschuiven. Ooit weer eens iets. Ja, ooit weer eens iets. Wie ja. doet de top vijf, uh, wie gaat van jullie de top 5 doen? Dat is Saskia denk Saskia. ik zo. Oh, houden wij erbij. Nee, oh. nog niet, nog niet. Even wachten. Hebben we een muziekje voor? Ja. De Radio in Sportzomer top 5. En niet alleen de muziekje, er hoort nog een hele inleiding bij. Want iedere avond tegen de klok van half elf... dan vragen we een gast, Saskia dus bij deze... een sportfragment toe te voegen aan onze sportzomer Top 5. Eerst even naar gisteren, want toen haalde Evert ten Napel... het fragment van de goal van Van der Vaart tegen Portugal... tijdens het EK eruit. En hij plaatste de ritzegen van David Miller terug. En daardoor ziet de top 5 er nu als volgt uit. Fragment 1. Kom op, Kom op de bal op 2-0.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 3. Marianne Bosse, Marianne Bosse al centro della strada. Guardate la Bronzini che sta per alle sue spalle con la Shelley Holse. Marianne Bosse, Marianne Bosse che riesce a precedere la Holse, la Bronzini, la Teutenberg, la Hahn, poi la Gilmore. Baccarille. Fragment. 4. Perot is de man die aanzet. David Miller countert meteen. Blijft er gewoon naastrijden. Zorg ervoor dat Perot niet voor hem kan komen. En dat is een David Miller die daar op de finish afgaat. En David Miller gaat op weg naar zijn vierde toeretappen. Gaat hij op weg? Jawel, hij gaat op weg naar zijn vierde toeretappen. David Miller wint de koel. ...voor Jean-Christophe Perrault. En fragment 5. Voor Hent Vederer. Hij gaat naar het net. De passing is uit. Ja! Federer wint. Zijn zevende titel. Ach, ach, ach. Wat een feest. <laughs> Hij kust het gras. Iedereen lacht in de spelersbok. Federer, de grote kampioen. Ja, Saskia, er moet een fragmentje uit. Aan jou de eer vandaag. Welke uh, wordt dat? Eruit gaat de ritzegen David Miller in de Tour twee dagen geleden... Oké, okay, die heeft er dan maar heel kort in gestaan. Die mag eruit en dan moet er ook een. Waarom, moet, terug. Hij, waarom ja. moet hij eruit? Omdat ik dat helemaal heb gemist. Ik ben uh, in het buitenland geweest, ik ben pas net terug. En uh, ik heb eigenlijk ik heb het helemaal gemist. Ah, Oké. Okay. Dus okay. Uh, ik, had, ik had helemaal niks in mijn, uh, in mijn hoofd uh, hoe dat was. Dus... Geen gevoel erbij. Nee. Uh, wat mag er dan in? Uh, Serena Williams, die uh, Wimb Wimbledon wint.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 ik gunde het haar echt dat ze, dat ze toen heeft gewonnen. Ze, ze speelt al zo lang mee. En uh, om Wimbledon nu te winnen, dat vind ik echt heel erg knap van haar. Nou, hij gaat er weer in. Hij heeft er even ingestaan. Ook, uh, en dan komt hij weer terug. Uh, Dank je wel voor okay. het weer wat mooier maken ja. van uh, de top 5. En ik zeg uh, straks natuurlijk ook een uh, heel goede reis naar Londen. Ontzettend ja. veel succes. Dank je wel. En ga er vooral ook van genieten. Ja, ja dat zeker weten. Ja. En we gaan je straks een e-mail uh, geven: een e-mailadres geven van iemand die je kan helpen om juist ja. te wennen <laughs> aan hoe het is. Doe maar. Om daar te zijn. Ja. Goed, succes. Ja, Dank heel jullie erg wel. Bedankt. Willem ook bedankt. Fritz ook bedankt. Ga je nu weer op vakantie? Ga je weer terug naar de boot? Ik dan ga uh, nu... uh, morgen even nog even wat vergaderen. Uh, in vorm van die verkiezingsuitzending allemaal. En dan ga ik morgenavond weer naar mijn schip terug. En dan uh, ga ik met collega's zijn en met vrienden. En dan komt mijn vrouw tussendoor en uh, die heeft nog geen vakantie. En nou ja, dan gaan we gewoon uh, de zomer opvullen met uh, veel op het water zijn. Ja. En dat scoetjes hier straks natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, Oh, dus je hebt nog even, want het wordt lekker weer, begreep ik over. En het, uh, ja, het gaat weer mooi weer worden, dus uh, komt er ja. nog goed. Oké, okay, dank jullie wel nogmaals. Dankjewel. Tijd voor tijd. Ja, we spelen ook nog het leukste spelletje van, uh, van de Radio 1 Sportzomer. in Tijd voor Tijd, want we stellen iedere dag een nieuwe sportvraag... en daarbij draait dan alles weer om het voorspellen van de juiste tijd. Ja, vandaag waren we op zoek naar het antwoord op de vraag... op hoeveel achterstand komt vandaag de 50 e renner over de streep in de Tour? Ja, we weten het antwoord inmiddels. Het was TJ van Garderen, de Amerikaan. Hij finishte vandaag op 18 minuten en 15 seconden van Luis Leon Sanchez. We hebben één winnaar die deze tijd letterlijk op de seconde nauwkeurig voorspelde... en dat is J. Robben. Hij of zij wint uh, dat prachtige tijd voor tijd horloge. Ja, dat is knap. Bij de presentatoren doen we ook mee. En Felix Meurders zat opnieuw akelig dichtbij met zijn voorspelling. Hij dacht 18 minuten en 21 seconden. Hij zat er dus maar 6 seconden naast. Drie punten erbij in het poeltje van ons. Herman van der Zand zat er iets minder dichtbij. Maar uh, toch nog genoeg voor een tweede plek. Een derde, ja, moet ik dat dan zelf zeggen? Ja, daar ben ik dan maar weer. <lacht> ja, ik heb ook een puntje erbij gesproken. Wat hartstikke fijn. Ja, morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dus een nieuwe tijd voor tijd. De vraag is... Hoe laat komt de ritwinnaar in po over de streep? Dus we zoeken niet naar de duur van de rit... maar de tijd op de klok hier in Nederland, op de seconde af. Ga naar radio1.nl, doe mee en uh, win dat prachtige tijd voor tijd. Horloge. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws nu met Herman Vriet. Het internationale Rode Kruis zegt dat de strijd in Syrië... nu zo wijd verbreid is dat er sprake is van een burgeroorlog... Tot nu toe had de organisatie alleen de regio's rond Idlib, Homs en Hama als oorlogszone bestempeld. Door de status van burgeroorlog moeten de strijdende partijen in Syrië zich officieel houden aan de Geneefse Conventie. De internationale afspraken over de bescherming van militairen, krijgsgevangenen en burgers in oorlogstijd. In Utrecht is een dode gevallen bij een schietpartij op de Valkland Dreef. De politie heeft twee mannen aangehouden. Wie het slachtoffer is en wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De Touareg-rebellen die in het noorden van Mali de macht hebben gegrepen... streven niet meer naar een eigen staat... maar willen genoegen nemen met een andere vorm van onafhankelijkheid. Ze hebben dit besluit genomen omdat hun strijd tegen het leger van Mali... is gekaapt door een groep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Die groep die de sharia wil invoeren... was aanvankelijk de bondgenoot van de Touaregs. En Nederlandse scholieren hebben bij de wiskunde-olympiade... in Mar del Plata in Argentinië tweemaal goud gewonnen. Ook sleepte team drie bronzen medailles en een eervolle vermelding in de wacht... Honderd landen deden mee, Nederland eindigde als 22ste. En dit is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Erik Breukink heeft een hernia, maar ook een overwinning. En waar was Johnny Hogeland vandaag? Maar eerst nog even die prachtige overwinning van de ploeg vandaag. Aan de lijn, eh, ploegleider, technische directeur moet ik zeggen van de ploeg Erik Breukink. Erik, om te beginnen, hoe is het met je nek hernia? Nou goed, daar is niet zoveel, uh, zoveel verandering in nog. Ik moet, uh, moet volgende week naar het ziekenhuis en dan uh, zullen ze een behandeling doen uh, dat zou moeten helpen. Dus uh, hm. we wachten even af. Nou, volgens mij is het uh, sinds vanmiddag een stukje beter geworden. Ja, uh, <laughs> dat helpt niet veel moet ik zeggen, maar uh, ik was wel even afgeleid, dat klopt. Ja. Ik, uh, uh, hoe zat je? Uh, beschrijf even je omgeving toen je zat te kijken. Ja, gewoon thuis uh, op de bank, uh, de familie eromheen en uh, goed, die, die kopgroep die, die was natuurlijk al, uh, al lang en ver weg. Dus uh, ja, langzaam wordt het opgebouwd naar een spannende finale. Uh, je weet, uh, je hebt twee man voorin, uh, een reële kans, maar ook weer uh, sterke renners daarbij. Uh, ja. Totdat het moment dat hij ging, uh, was hij natuurlijk helemaal niet zo zeker... dat we uh, een van ons zin zou gaan winnen. Op, op welk moment uh, wist je eigenlijk van, nou, dit kan echt niet meer fout? Ja, op de finish sleep, maar ik bedoel daarvoor eigenlijk ergens. Ja, je zag wel op het moment dat hij ging, dat hij zo'n groot gat uh, sloeg... Dat je dacht van ja, dit zou wel, wel eens het moment kunnen zijn. Ook omdat je weet dat erachter uh, iedereen naar Sagan gaat zitten kijken. En uh, ja, als die maar lang genoeg bleef aarzelen. En ja, op, op 7, 5 kilometer wist je eigenlijk wel, ja, dat gaan ze nooit meer goed maken. Die, die valt niet meer stil. Nee, die had zijn punt ook al binnen. Dus zoveel. Uh, wilde nu misschien ook wel niet meer doen, hè? die uh, Sagan. Dat kan natuurlijk ook nog een rol hebben gespeeld, toch? Ja, en dan heeft hij ook nog... Uh, nog uh, Gilbert neemt hij dan weer mee. Dus ja. dan is hij ook niet zeker dat hij uh, nee. die kan winnen. Nee. Uh, hoe vervelend was het voor jou om er niet bij te zijn? Nou, dat is toch wel een rare, rare gewaarwording. Want uh, ik denk dat het uh, meer dan twintig jaar geleden is... dat ik een Tour uh, op deze manier uh, niet thuis moet volgen. En... Uh, ja goed, en op ja, dit moment uh, zou je graag bij de ploeg willen zijn natuurlijk. Maar goed, je zou ook, uh, als het niet goed gaat, uh, wil ik er ook gewoon zijn. En uh, helaas, uh, het is niet zo. Nee. Hoe is dat dan om de Tour thuis te volgen? Nou, je kunt het allemaal wel beter, uh, uh, beter volgen. Je bent alle ins en outs. Uh, je zit niet in een auto of gaat niet over het parcours. Uh, je, uh, ja, op televisie en op uh, een groot scherm zie je het natuurlijk veel beter dan op een klein schermpje in een auto. Dus wat dat betreft uh, kan ik de koers veel beter volgen. Nu. Ja, en het is wat relaxter, kan ik me voorstellen. Het is wat relaxter. En, uh, ja, je, kunt, <laughs> je kunt het uh, ja, een mooie oproepen. Oh, je, ja. uh, ja. je weet van begin af aan wat er gebeurt en uh, je gaat ervoor zitten. Hoe belangrijk is dit voor uh, de Rauwe ploeg, deze overwinning? Goed, ja, het is natuurlijk altijd belangrijk. Een etappe winnen wil je altijd. Maar in deze situatie, met nog vier man in koers... en uh, alle ellende die ze al mee hebben gemaakt... Ja, is het voor iedereen die daar in Frankrijk is. Uh, niet alleen voor, uh, voor de vier overgebleven renners, maar ook voor, uh, voor het personeel, mechaniekers, uh, verzorgers en iedereen. Is Het is het wel een, een opluchting natuurlijk. En, nou, het is wel lekker om na twee weken een keer een feestje te hebben daar, denk ik, uh, in Frankrijk. Ja, kan ik me voorstellen. Want jullie hebben nogal wat over je heen gekregen de afgelopen... Uh... Een paar weken, hè? Ja, nou goed, dat, dat is zeker zo. Uh, we, waar wij mee kwamen met, met al onze Nederlandse klassementsrenners... Uh, die zitten allemaal, uh, allemaal thuis. en uh, Voornamelijk door valpartijen. Dus uh, ja, daar, daar, kun je eigenlijk, uh, daar kun je eigenlijk niet zo goed op voorbereiden. Nee. En dan heb je nog vier man en dan, dan moet er eentje een rit winnen. Dan weet je wel dat je met Sanchez uh, een man hebt die er, die er altijd voor gaat. En, uh, dat zag je al gisteren en, en uh, dagen eerder. Ja, het afmaken is, is niet zo simpel. Ja, is er al gesproken over een evaluatie direct naar de Tour? Nee, nou ja, ze zitten nog midden in de Tour. Dus, uh, maar ja, wedstrijden evalueer je altijd. Uh, of het nou de Tour is of een andere wedstrijd, dat zal zeker gebeuren. Ja. Heb je al enig idee wat er dan anders moet? Nou ja, het, uh, wat ik nu uh, in het, binnen laat 1 is uh, blijven ze op de fiets zitten in de Tour. Dat, uh, <lacht> dat zal een hoop schelen. Ja, inderdaad. Goed, uh, dat is het eerste. En uh, waarschijnlijk heb je nog wel twee, een derde en een vierde puntje ook nog op je lijstje staan. Ja, goed. Ik denk niet dat het het moment is om dat nu te doen. Uh, we moeten nog een week. En uh, we gaan het nog een week volgen. Oké, okay, goed. Dan komen we daarna de tour bij jou terug. Dankjewel, Erik. En, uh, en geniet ervan en neem zelf ook een glaas champagne. Ja, dankjewel. Oké, okay, Joe. Daar. Dan gaan we naar uh, uh, Steven Dalenboud. Ja. Want die uh, sprak met uh, Steven Kruiswijk. Ja, dat was een uh, mooie dag, zou ik zo zeggen, van buitenaf. Hoe heb jij hem ervaren? Ja, het was een mooie dag met een, een nog beter einde. Ik was... Uh, ja, hier waren we echt naar op zoek. En uh, met Luis hier, uh, dat hij de etappe pakt, uh, is natuurlijk super. Hoe ging dat vanochtend op weg naar de, naar de, etappe, uh, naar de start van de etappe? Heb jij met Louis gesproken van wij zijn de twee die het gaan proberen? Of hoe werkt dat? Uh, ja, we hadden deze etappe wel aan het hoofd. Uh, natuurlijk al uh, die avond van tevoren. We wisten wel dat hier kansen dat er gewoon een groep weg ging rijden. En die hier tot het einde weg bleef. Uh, hier moeten wij uh, van zulke dagen moeten wij het nu hebben. En, ja, met Louis uh, dan weet je ook dat uh, hij geschikt is voor zo'n dag. Zeker uh, die klimmen redelijk ver van het einde nog. en Dat hij dan heel sterk is. En, uh, ja, dus ochtends uh, hebben we gewoon gezegd, uh, ja, we moeten gewoon proberen mee te zitten. En uh, een beetje uh, goed uitzoeken om het moment, zeg maar, om te gaan. En uh, ja, dat heeft wel de nodige moeite gekost. Uh, zeker het eerste uur was echt behoorlijk uh, oorlog in peloton. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, zit je met z'n tweeën voorin. En uh, dat is natuurlijk wel een ideale situatie. Ja, twee mannen in je kop. Voordat de lijn uit Frankrijk in één keer wegvalt. Kunnen we kijken of is de Oh, hij is er weer. Of valt hij nu weer weg? Ja, dit gaat hem niet worden, denk ik. Uh, er zijn behoorlijk niet goed in die groep. En, uh, ja, dan weet je wel dat het moeilijk gaat worden. En, uh, maar Louis gaf onderweg al aan dat hij zich echt goed voelde. en uh, Dat bleek ook wel. Hoeveel krachten had jij voor je gevoel achteraf bekeken... Uh, al verspeeld toen je aan de voet van die laatste klim kwam? Ja, ik voelde me niet, niet, niet super meer en uh, ik wist gewoon, uh, ja misschien uh, dat, dat ik op de klim in ieder geval niet het verschil ging maken. En uh, dan is het voor mij al heel moeilijk om uh, daar iets af te maken. En wie uh, vroeg mij om uh, tempo te rijden voor het uh, stuk Zodat hij daar, uh, ja we moesten eigenlijk van zijn gang afkomen zo, zo snel mogelijk. Alleen uh, die, uh, die bleek taaier dan verwacht. Dus jij had op dat moment al tegen Louis Leon gezegd, jullie hadden afgesproken uh, alle... Alle ballen op jou, bij wijze van spreken. Ja, ja dat, dat we zijn kaart zouden trekken. Uh, als ik iets kon betekenen voor hem, uh, zou ik dat doen. En, bedoel, uh, het heeft weinig zin om uh, aan te haken en uh, alsnog weer af worden gereden... zonder dat je iets hebt kunnen doen. En, uh, maar nu heb ik toch nog een kleine bijdrage in die, uh, in die overwinning kunnen leveren. Ja, want dat is wat, wat de ploeg wilde uitstralen. Hè. Dat ook al deed hoor, met, vooral met de Amsterdam natuurlijk en met jou, maar dat ging een keer fout. Um, uitstralen van ja, die getergdheid, hè, van uh, we laten ons niet zomaar uh, ja, die, die Tour niet als een nachtkaars uitgaan. Uh, hoe belangrijk is dat nu? Want je hebt natuurlijk ook met je team genoten, van wat er nog, wat er nog van over is gesproken. Hoe belangrijk is het nu dan ook dat het, dat het gelukt is? Ja, dat is gewoon een bevestiging dat we wel goed bezig waren. Ik bedoel, uh, ja, je weet als je aan de Tour begint... Uh... Ja, elke renner die je aan de start zet is een topvorm. Uh, ja, dat waren, zijn we zelf ook. Alleen uh, ja, met tegenslag dan zie je hoeveel er kan gebeuren. En, uh, dan zit je na anderhalf week nog maar met vier man in koers. En, maar daar moet je er wel in blijven geloven natuurlijk. En, uh, ja, dat hebben we gewoon gedaan en uh, dat hebben we denk ik ook getoond. En, ja, dan is het is wel heel lekker dat je nu beloond wordt. Hoe was dat in de bus op weg uh, naar, naar het hotel? Normaal, ja, normaal zeg ik dan. De afgelopen dagen waren het er nog maar vier in die bus. Nu was Louis Leon, uh, Leon Sanchez er ook al niet bij... omdat hij uh, gehuldig werd en met een andere auto terug. En Nu zaten hij maar met z'n drieën. Wat hebben jullie gedaan in de bus? Ja, we hebben eigenlijk uh, de overwinning uh, teruggekeken van, uh, van Luis... hoe hij het in de finale afmaakte. En, uh, de ploegleiding zat uh, in de bus al bij. Die zijn ook uh, met z'n drieën hier gebleven. Uh, ja, die zijn ook in uh, ons blijven geloven... En, uh, we ja, hebben ons, ons daar ook in gesteund de afgelopen dagen. En, uh, het is af en toe wel vreemd dat je maar uh, met zo weinig aan de start staat. En, uh, ja, we trekken elkaar er wel doorheen. Ja, er is nog een gevaar van zo weinig man. Want er is natuurlijk een voorraad champagne, dat wil je niet weten. En als je dat met, drie man op, met vier man op moet drinken? Ja, dat gaat het een leuk avondje worden, denk ik. En, uh, ja, dan kunnen we daar een keer van profiteren. <laughs> nee, maar goed, er komt nog meer aan. Hè. Er komt nog een week tour de Frans aan. Ja, zeker. Het is denk ik, niet de hele fles leeg drinken. Leger drinken. Ja, ik denk dat we nog wel uh, wat flesjes kunnen bewaren voor de laatste week. Ik, uh, ja, want werkt dat zo? Werkt dat zo zo'n overwinning werkt het, uh, ja, als een motivatie voor de ploeg? Ik kan me dat eigenlijk wel voorstellen. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, kijk, vorige week uh, lukte het allemaal net niet. En zit al mee. Maar ja, echt de finale voor de overwinning rijden uh, lukte gewoon niet. En uh, nu, uh, nu hebben we het een keer afgemaakt. En, ja, dat geeft gewoon weer een boost en je ziet uh, vaak gewoon, uh, in, in sport uh, wat zoiets kan doen. En, ja, we, we, gaan er, uh, we hebben nog een week uh, die eraan komt en uh, waar ook mooie kansen liggen en uh, daar gaan we voor. En, en voor jezelf, je hebt aangetoond, absoluut aangetoond te willen, alleen het lukt steeds niet. Um, word jij, word jij ja, beter na, naarmate deze Tour voordert, voor zover dat kan? Ja, ik hoop nog wel dat er wat verbetering in zit. Uh, ja, we gaan het zien. Ik blijf gewoon proberen in die vlucht te zitten en, uh, of te komen en, ja, net zoals vandaag, Kijk, het is niet dat ik, uh, dat ik hier echt uh, in een slechte conditie rondrij, Maar er uh, ja, moet nog gewoon wat bij. Uh, wil ik echt gaan winnen. En uh, ja, dan hoop ik dat er een keer alles op zijn plekje valt voor de week. En uh, wie weet. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. I was nowhere Today I'm back again In the center Of everything And I feel ten times A man What a woman Oh what a woman can do mm. What a woman Mmm what a woman can do Yesterday I was in shambles I can't Get up. ...twingt Solomon Burke en de Dijk en Waterwoman. Bij een schietpartij in Utrecht is vanavond een dode gevallen. Thomas Aaling van de politie Utrecht, goedenavond. Wat is er gebeurd? Goedenavond. Ja, nou, dat is een schietpartij in Utrecht. Uh, we kregen rond kwart voor negen de melding. Uh, komen we ter plaatse zien een persoon zwaar gewond bij een politiek liggen. En, en die persoon, uh, daar is natuurlijk gelijk medische hulp geboden... ...maar helaas is deze persoon overleden, korte tijd later, ter plaatse. En waar vond die uh, schietpartij plaats? Uh, op de Valklandreven in Utrecht uh, is een, uh, een flatwijk, ook voor een portiek van een flat van 10 hoog. Uh, een aardig grote flat, dus veel mensen hebben het eerst gehoord. En hebben toen natuurlijk vervolgens naar buiten gekeken. En die zagen toen ook twee mannen wegrennen, waarschijnlijk drie. En uh, wij hebben natuurlijk die informatie ook gelijk gehoord en zijn een grote zoektocht gestart. En we hebben twee mannen in de wijde omgeving kunnen aanhouden en die zitten nu vast voor gehoor. En we hebben ook daarbij nog een vuurwapen aangetroffen. En wat weet u over dat slachtoffer? Ja, nog niet zoveel. Je moet je voorstellen, het slachtoffer ligt daar nu op dit moment uh, voor de portiek. Een uh, laken over zich heen. Het is een uh, manspersoon. En een um, nou, forensische opsporing heeft nu de omgeving afgezet. En we gaan straks, uh, als de spoor in de omgeving hebben gesteld, deze persoon meenemen voor uh, ja, onderzoek. In die zijn onderzoek wat er nou precies uh, gebeurd is met deze persoon. Ja, en dus... dat wel slachtoffer is geworden van een ja. mag het schietpartij. Dat mogen daar maar is er dan over en weer geschoten of is het van, van één kant gekomen? Weet u daar wel iets ja, van? Nee, dat is op dit moment onbekend. Mensen spreken van meerdere knallen die ze hebben gehoord. Dus dat zou kunnen betekenen dat er meerdere keer is geschoten. Maar ja, van welke kant, dat is dus nog onbekend. Het feit is uh, dat we natuurlijk wel twee verdachten hebben aangehouden. Ja, we denken dat we er heel goed bij zitten bij die twee personen. Dus die gaan we natuurlijk uitgebreid aan de tand voelen. Ja, en, en kent u die personen? Zijn ze bij de politie bekend? Nou, ik ken op dit moment de identiteit van die personen niet. De collega's zijn natuurlijk nu met deze uh, twee verdachten die zijn ingesloten voor verhoor. En er wordt ook natuurlijk uh, van hen sporen afgenomen. Ja, en dan zal het verhoor uh, morgenochtend gaan plaatsvinden. Ja, nu zei net al, uh, buurtbewoners hadden het over twee. Uh, misschien wel drie mannen. Bent u nog op zoek naar een derde persoon? Ja, nou, ook nog die derde persoon, waar, waar die dan bij hoort. Hè? Of die nou bij het slachtoffer hoort of bij die twee verdachten, is nog on onbekend. Maar getuigen spreken ook nog van een derde persoon. Die mogelijk ook gewond is geraakt. En uh, ja, die, hebben we natuurlijk, uh, die zoeken wij nog. En er is toen een helikopter ook ingezet. En uh, meerdere politieauto's keken uit naar deze persoon. Ja, en we hopen natuurlijk dat we hem ook uiteraard nog kunnen gaan aantreffen. Ja, ondertussen... En die was verdachte, want hij is gevlucht. Ja, en het slachtoffer ligt daar nog. De, de buurt is afgezet. Hoe zit het met mensen die daar wonen? Moeten die hun huis uit? Nee, de mensen in, in de woning kunnen in hun huis blijven. De omgeving is afgezet, dus het erin en uit wordt wat moeilijker. En als dat moet gebeuren, dan vindt het plaats onder begeleiding. Het zit gelukkig mee met de tijd, want veel mensen ja, die gaan nu niet meer het huis uit en waren op dat moment al thuis. Het is wel natuurlijk weer vervelend dat zoiets gebeurt ja, voor je portiek, dat daar geschoten wordt. Want dat is toch een ernstige situatie? Ja, ik kan me voorstellen dat je dat liever niet hebt natuurlijk. Zeker weten, ja. Thomas Aaling van de Politie Utrecht, dank u wel. Xavier Rad, Messages. Verschillende lezingen vandaag over het bloedbad... dat zou hebben plaatsgevonden in het Syrische dorp Tremze. Volgens activisten vielen daar, donderdag, vielen daar donderdag honderden doden. Het Syrische regime spreekt van 37 opstandelingen die zouden zijn gedood. Ook ontkent het regime dat er zware wapens zijn gebruikt. Waarnemers van de Verenigde Naties die zeggen dat de aanval op het dorp gericht lijkt te zijn geweest... op de huizen van opstandelingen en deserteurs uit het Syrische leger. Nou, dat komt overeen met het beeld dat onze correspondent Sander van de Hoorn gisteren ook kreeg... tijdens zijn bezoek aan Trimtee. Meteen al bij binnenkomst van Tremse komt er iemand naar ons toe en die zegt... dit is het werk van de militairen die ons echt van drie kanten beschoten hebben. Maar ook de omliggende Alawitische dorpen, daar zijn mensen ook hier van naartoe gekomen. En ja, hij wil het graag laten zien. In het dorpje wat landelijk is, ik kan niet anders zeggen. Het is een mooie streek hier met veel landbouw, akkerbouw... Uh, graanvelden, boomgaarden, de graanschuur van Syrië wordt wel gezegd. En we rijden steeds verder het uh, dorpje binnen. Groepjes jongens en mannen die staan langs de kant van de weg te kijken. Oh, Hollandi! En hier heb je een van de huizen, hier stoppen we die uh, gebombardeerd is. Hey, een groot gat in een muur, uitgebrand autootje. Sjattek? Hij sjatte. Ah, hij ah. wil een ami, een een en Dat is mijn auto, zegt een jongen. En zat gelukkig, uh, aan een, aan een er zat gelukkig uh, niemand in. Maar uh, we werden inderdaad vanuit de lucht beschoten. Niet, niet een paar uur, nee, echt de hele dag. En daarna kwamen de Shabiga's uit uh, de omliggende dorpen. Die kwamen hier huishouden. Dat ja, is wat happened? happened? Vrouwen in alle staten. Ze hebben mijn zoon gedood. Ze hebben mijn zoon gedood. Maar waar zijn de bodies? Wie, wie, wie, wie, wie, wie, wie? Iran, Iran. Ruim 300 uh, huizen zijn er verwoest in het dorp, zegt deze man. Meer dan 200 doden. En uh, die zijn, zegt hij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 Een foto van het hoofd van de school en zijn vrouw... die uh, gevangen genomen is en zijn hele gezin, zegt deze man, is uitgemoord. Ik loop nu zijn huis binnen en tegen de deur daarachter... Uh, tegen de achterdeur zit dan bloedspatten, uh, vlek. Uh, ja, en ook op een uh, deken in een zijkamertje en op de grond... zie je inderdaad dat lichamen hier we zijn weggesleept. Op de muur uh, van het kapot gebombardeerde raam zie je uh, bloedspatten zitten...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 Ik heb daar op dit moment geen aanwijzingen voor kunnen vinden. Dat zei Sander van Horen. Goed, deze radio 1 dag zit erop. Gerda krijgen we niet te pakken. Dus helaas maakt ze geen deel uit van deze mooie dag. Want het was een mooie dag. Hij klinkt zo. Rabobank heeft twee man mee. Gelukkig ook een Nederlander. En ze zitten met de helft van de ploeg mee. Dat is hartstikke goed. Dat betekent dat ze gemotiveerd zijn, dat ze willen, <lacht> willen rijden. Huiswijk is een hele goede klimmenvraag Maar aan Alberto Contador in die Giro van vorig jaar... Toen hij af en toe toch eens verbaasd omkeek in het hoge bergte wat dat stukje kauwgom aan zijn fiets was. Dat was Steven Kruiswijk. Eén van de elf, dat spelen we vandaag. En daar zit dus de halve Rabobankploeg bij. En als ik dan wat verder opkijk daar in die klim waar het peloton zit. En ik kijk zo verder in de richting van die bergen. Dan zie ik daar toch wat donkere wolken omheen hangen. Het is echt een, ja, een treurige dag in juli. Maar toch misschien wel een aardige dag voor het Nederlandse in aan het worden. Op dat je niet uitklijt, want het regendolk. En dan heel snel achter de heren op de snelle stukken. Als mannen gaan ze naar beneden. Laurens nou, Dam zat toch redelijk vooraan. En ik zie in één keer uh, Costa terugzakken. Kleudelek rijden, bovenop rijdt Eftenslek. Die is waarschijnlijk ook uh, teruggevallen. Twee van Astana die vallen. Ook lekker mogelijk met een lekker bad. Ik denk dat Swijkswagen en toen had ik zelf ook lekker. Ze kan dadelijk natuurlijk. Net zoals in, uh, in 1910. En de een of andere idioot ja finesse lopen strooien daar. De race could be over voor je, voor something as stupid as that. Steven Kruisweg die zal toch wel dromen? Die droomt misschien wel van een overwinning hier. We rijden bijna horizontaal. We rollen naar de laatste drie kilometer van deze klim. alsof hij zich verschakelde, maar hij stond gewoon helemaal geparkeerd. Hij ontplofte letterlijk Steven Kruiswijk. En de eerste aanval komt dus op naam van Rabo-renner Luis Leon Sanchez. Wat gaan de andere vier nu doen? Ze dus gaat Rabobank zijn eerste etappe-overwinning pakken deze toer. Gaat Luis uh, Leon Sanchez het weer doen. Nu een afdaling met wat klinkertjes. Gewoon door een woonwijk, hard naar beneden. Bijna 60 per uur, Luis Leon Sanchez snuit omlaag, zonnebril, flitsend op de neus. Op weg naar een ritzegen misschien wel, in vlacht. Hier komt hij over te streep, Luis Leon Sanchez pakt de etappe, Rabobank de Tour is alweer een beetje gezet. Je hoort uh, flink wat champagne drinken. Je bent maar met vier man, dus dat is, uh, je hebt veel champagne te delen. Ja, ik denk ieder een fles. Straks het Oog met Kees Grimbergen. Tot morgen.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 Dit is Radio 1.